In een recreatieplas bij Winterswijk is gisteravond urenlang gezocht naar een drenkeling. De man sprong vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Het gaat volgens de politie om een jonge man die in een asielzoekerscentrum in de buurt woont. Hij was met enkele andere bewoners van het AZC aan het zwemmen bij de plas. Ze zagen hem niet meer boven komen en sloegen alarm.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zondag. Nou, dat Zandvoort op Zondag, dat heet tegenwoordig ZFM Sport Live. En dat doen we gezellig met z'n drieën. Henny Ruckert en ook Martijn Prinsen. We kijken naar de wedstrijden in het amateurvoetbal. En we pakken al het sportnieuws.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 Ik vond het zo raar. Het is een hele sportieve jongen. Hij heeft het gewoon geaccepteerd. Ja, maar je, je bent topscorer. Je ja, kan topscorer. worden. Bijna, bijna nummer één. En je staat op de tweede plek, gedeelde tweede plek. Prima. Maar ja, zo werkt het. Hè? Er worden ja. afspraken gemaakt en er mag niet getornd worden. Ook dat heet uh, professionele uh, inslag bij ja. de topsport, denk ik. Ja, maar uh, spitsen zijn dan toch een beetje egoïstisch, een beetje eigenwijs? Een goede spits moet egoïstisch zijn. Ja, ja ik ben Eigen... eigenwijs, ja. <laughs> ja, maar jij was meer een laatste man nee, nee, Jij was meer een, nee, rechts nee, ah, nee, een linksback. Rechtsback. En hoop komt het luid luister nee, dat, is Johan, dat is Johan Derksen Hé <laughs> hey, luister jongens vanmiddag Ado en Pek gaan alle twee een heel zenuwachtige middag beleven natuurlijk mm -hmm. Want uh, ja, het gaat om die laatste kans Voor de De promotie Of hoe noem je dat De, de, de, de, playoffs. de Europese wedstrijden ja, Pek die speelt uit bij AZ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 Dus daar stond, daar stond rode jc al gewoon. Het is, is heel bijzonder. Uh, theoretisch uh, kan het nog. Maar dan moet er dus een doelsaldo van, uh, van uh, tien verschil ingehaald worden. Zet uh, SP's Zandvoort in het veld. Misschien uh, dat er dan tien uh, goals uh, erin uh, liggen. Dat weet je ja. natuurlijk nooit. Uh, <tie> NAC speelt trouwens bij Twente. Uh -huh. En bij Twente, daar, daar gebeurt van alles op dit moment. Die zijn gedegradeerd. Ja. Maar jongens, wat, wat, de, de, de seizoenkaarten.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 Dat kan zomaar 250.000 euro schelen. Oh, dat is een, is een boel cent. En boel ja. nou, ik, denk, ik denk dat in alle stadions vanmiddag uh, heel erg wordt nagedacht en gerekend. En, het is Iedereen echt. is in het radio uh, het, is, ja. het is rekenvoetbal uh, vanmiddag, denk ik. En, uh, nou ja, dat zal met name dan met de wedstrijden waar het om gaat. Uh, voor de playoffs en uh, hier en daar misschien uh, voor uh, onderin. Maar onderin is een theoretisch uh, verhaal. Klopt. Ik vind dit wel de leukste speelrol altijd. Het is jammer ja. dat het absoluut is, maar... voor mij was het 2007, 2008... Kon de PSV, Ajax en AZ konden nog kampioen worden. Uh, zelf speelde ik op dat moment ook een belangrijke wedstrijd. Maar iedereen langs het veld... had allemaal toen uh, uh, uh, nog zo'n zo telefoon... Met, uh, met, uh, dat je nog je FM-frequentie ja, ja, mocht ja. opzoeken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gekheid allemaal. Dat is wel het leukste. Ik ja. ja. ben benieuwd of Pek als het nog het schip ingaat. Ja, dat, dat met is... Pek uh, en veren. Uh, ja, met Pec en met de pek in. Veren. <laughs> en een mooie <laughs> woordgrap.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 Oh, oh ja! ja, ja. ja. Dat, dat... Vorig jaar was het Henk, ja. uh, Henk Schiefmacher. Ja, ja, ja. En nu heeft Johnny de Mol die heeft hem ontworpen. En, uh, het is een, uh, ik vind hem wel geinig uit te zien. Ja. Het ging de... ook niet uh, naar een uh, goed doel. Ook. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Ja. In de negap.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 van Kees heb ik een training gegeven bij Hillegomdames. Kees nu voor Kees de duidelijkheid. Nuiens, ja. ja. En uh, ja, goed, er was vrij weinig in de regio te doen. En zoals jullie weten, vroeg mijn vriendin in Alkmaar. En dacht ik, nou, laat ik eens doorrijden. Zij ja, want er, zit, en... genoeg, er ja. zit genoeg ja. lekkers tussen, ja. hè Just? Nou, ja, goed, uh, weet je, ik, ik vind het wel leuk om die meiden even te zien voetballen. En, uh, ik had al wat de zijn en gehad, nou ja, wanneer kom ik keer kijken. Ik... Ja. vriendinnetje in Alkmaar, jij uh, gaat vreemd.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 Ja. 1-0 trouwens. Um, oh. ik, uh, ik, uh, 0-1 eigenlijk. Ik, uh, ik voor Spanjaar Ja, Het is een stuk op ploeg. Mm. Het zag geen Edo. Edo liep zich eigenlijk wel stuk op, uh, op Swaanwouden. Um, Ook in de story zijn heel sterk. Ja, En van je natuurlijk Jojo, die, die, die jongen die, die kan veel hoog voetballen als je echt wil. Mm. Ik denk maar goed, met, met de kwaliteiten die wij hebben mag het voor ons geen probleem zijn. Dat mag mm. er wel duidelijk wezen.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 Je wil gewoon twee prijzen pakken in de seizoenen, dat, dat is het idee, je gewoon winnen natuurlijk, dan mee. Al als er een leuk prijsje aan zit met zo'n uh, weekendje, het is het voor mij echt Zuiderduin, toch? Zuiderduin, ook goed, ja, voor mij is dat Egmond hè? Ja. ja. Nou, uh, is dat ja. mond? Ja, volgens ja, mij wel. Ja, ja, ja. Zuiderduin is zeggen. Ja. ja, weet je, dat is altijd leuk. Maar, uh, nee, Martijn zal het ook wel zijn, want er zal wel weer drank zijn. GELACH <laughs> <Ja, kan>, Gaat <laughs> <laughs> zo doen. Nee, la laat ik ben aan het werken dan.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 Uh, maar voor dit kan iedereen zich wel opladen en uh, ja, iedereen is wel van bewust dat dit zomaar een onderschatting kan worden van, van ons naar jegens hun ja. en dat hadden we eigenlijk ook tegen mij daarvoor we hebben we elkaar ook scherp opgehouden en dat hebben we eigenlijk ook... Uh, yeah. Die onderschatting lag ook vrij erg op de loer en dat hebben we best wel goed uh, gedaan denk ik. Dat was een verdiende overwinning toch? Ja zeker weten, in mijn ogen wel. Uh, als je de wedstrijd beter bent dan verdien je om te winnen denk ik. Na een half uur stond het 3-0 volgens mij. Ja, toen wel. Maar ja goed, ze bleven knokken en dat was wel heel leuk, weet je, en het, uh, het bleef wel een wedstrijd. Het, het was niet zo dat, uh, dat het een, uh, een walk-over werd. Uh, een goede inzet van jullie naar de tafel, maar waren gewoon stukken beter. Goed zo. Allright, nou, laten wij wensen jou nog heel veel plezier daar uh, in Medemblik. Ja, ik, uh, ik ga lekker even kijken, ik zie jou donderdag waarschijnlijk wel. We zien elkaar donderdag. En Hen is er ook en Jaap zit uh, hier in de studio. Gezellig. Dus we gaan er wel moois van maken. Leuk, leuk. Yes. Oké okay, dan. Beziek, Doei. Met je met je. Doei.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 Ja, op het, uh, je had het uh, zelf al uh, zo mooi uh, omgedoopt tot het San Siro. Ja, San Siro van de Hannes Dagblad Cup. Dat is uh, de, ja, de rij dit jaar. Want we hebben, zoals jullie, jullie natuurlijk ongetwijfeld weten, maar misschien niet alle luisteraars, is dat we hebben ingevoerd dat uh, de winnaar van de Hannes Dagblad Cup, die wint ook het recht om uh, het jaar erop de finale te mogen organiseren. Jullie, jullie, jullie draaien net Wayland met het Songfestival. En daar lijkt het natuurlijk ook wel een beetje op van, uh, van vroeger. Dat je dan uh, de winnaars die... Uh,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 ja, als je die eruit, als je die eruit schiet met penalties, dan, uh, ja, dan kom je ook wel de, voor de kwalificatie reuze doder in aanmerking. Dus, ja, ik heb uh, heel veel zin en ons hele team kijkt heel erg uit naar aanstaande donderdag tussen uh, Zandvoort en uh, Spaanwater. Ja, juist. Jan, uh, uh, het bedrijf Sport Connection is nu, uh, nu twee jaar verbonden aan de, de Harmsdagland Cup. Klopt. Hey, ik heb toch wel het idee dat, uh, dat, uh, dat jullie een stap hebben kunnen zetten.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 Nou, het grappige is, en dat weet jij toevallig Martijn, <laughs> ja. ik als je niet echt de voetbal kennen, <laughs> heb, de finale, heb wel de finale goed voorspeld. Ik weet het, ik weet het. <laughs> ik... <laughs> nou, la, la, la, laat ik me uitleggen. Uh, ja. uh, voetbal Haarlem heeft uh, samen met uh, het Haarlem Zagblad, uh, Theo van Noesel en uh, met, met Sportconnection de loting voor de, de, de kruisfinales mogen volbrengen, mogen, ja. mogen ja. voltooien. En uh, na afloop hebben we even bij elkaar gezeten en toen hebben we allemaal een finale uh, uh, ja, bedacht waar, Waarvan wij zoiets hadden van Dat gaat om worden En Jan die had gewoon een tegen een spaarmouder Ik heb Jan lange tijd uitgelachen Maar hij heeft het uh, uh, over het is, gewoon een feit. het is gewoon een feit Voor al uw, gla voor al uw glazen bollen kan mij uh, Het is zoiets als uh, Jamanda Maar dan in uh... Ja, cup ja. Met, een, ja, met, ik met een broek aan ja, ja. Kort, Jan, Jan gefeliciteerd met je twintigste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 Zoals het er nu naar uitziet, zal Marques gewoon die wedstrijd naar zich toe trekken. Rossi, de oudgediende, die vinden we pas terug op hij zwaait al. Dus het, het, het zit gewoon wel snor met, met de Spanjaard, die hier ook gewoon op zijn thuis-circuit deze wedstrijd gaat winnen. De, Ik uh, zie je niet. Uh... In de elfde minuut 0-1 bij Feyenoord. De Rotterdammers komen op voorsprong. Steven Berghuis trekt vanaf rechts naar binnen en schiet de bal met links in de hoek. En is het er nu tijd voor? Muziek? Ja, voor de, wie dan? Voor de winnaar van het Songfestival. Welen. Mits <middels> Between <middels> water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 I'm tall, Be that rebel fight inside of you, She been there all along. Everybody's got a little outlaw with a cold piece hiding in their black top and a heartbeat feeding to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles, blood on the groups and the back up. and blacked out and a heartbeat beat into a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 Dan vindt dat plaats. En wanneer is de finale dan? Zaterdag. En dan, die andere? Oh, dus op donderdagavond, als eh, mag... we bij de voetballen zitten, dan... Nee, dan, nee, uh, nee, we nee, we ah, niet, niet uit. uit. Ja, ja, ja, dat ja, is het ja, niet zo is. belangrijk. Donderdag <laughs> gaat het maar om één ding. En dat is uh, of de SV Zand voor de dubbel haalt of niet. We proberen Samen. zo meteen trouwens nog eventjes de trainer van ja, ja, Sparmouwer ook nog in de uitzending te krijgen. Maar ik denk zo. dat die nu aan trainer zijn. Steven Berghuis, dat vertelde ik net, die heeft Feyenoord op voorsprong geschoten. En dat is zijn 46e eredivisie doelpunt.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 Je bent de tos van de stad, man, joh. Little Crane is terug. Iets meer ballen, iets meer pimpin, iets meer daddy, iets meer Louie, iets meer Rolly, iets meer Prima, iets meer Mary. Crane is terug. Smeerdaks is nog steeds niet ready. Dus zegt Koenie van de shooters. Ik wil champies voor mijn family. Zeg de stad van, ik ben terug. Eerst even een pintje in de pintelier. Jammer zit nog steeds hier in de pintelier. Maar zeg hem, ik ben terug. Ik ben weer volledig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 Go voor appet, boze rapper. Doe niet appen, zeg je schatje, ik ben terug.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 Dat is de stand van zaken na 99 kilometer... of nee, nog 99 kilometer te koersen. Dat het moet het er wordt mee. warmer en warmer daar. Ja, ik weet niet of het jou opvalt... maar ik vind niet een beetje rebels. Ja, dat is hij zeker. <laughs> <laughs> Hoe komt dat in? Ja, dat is het aard van het beestje. aard van het beestje. Maar I toen je binnenkwam was je nog een beetje stilletjes... een beetje zagrijnig. Ja, dat kwam door gisteren, door die 6-1. Uh, uh, ja, uh, dat is moet... inmiddels nu over? Of? Ja, daar is door uh, de elftal leider van uh, jonge Ajax...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 Ja, die, die, die, kant, die ah, ga je wel in ja, je, ja als je de jong ploeg niet meerekent rekent. Ja. Het, het staat hier ook uh, op de website. Voetbalinhaarlem.nl Mooi hè? Ja, dat is heel mooi. Dus, uh, <lacht> <lacht> ja. ja, ik zeg het toch maar gewoon bij. Ja, ja, tweede nee, divisie. Hoe zit dat trouwens met die website en, en, en alles wat je daarop kunt doen Martijn? Dat weet je heel goed natuurlijk. Hoe bedoel je, hoe zit nou, je dat? Je kunt nou, stemmen. Ja, dat kan met de app hè. We hebben ja. een Voetbalen Haarlem app die ze downloaden in de Google Play Store en de... de, de, de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 er wordt, er, hij wordt zo goed opgepakt. Dat, ja, daar zijn we echt allemaal trots op. Ja, dat geloof ik graag. 23 minuten gespeeld bij Roda JC tegen ADO Den Haag. En ADO leidt met 2-0. Lex Immers verdubbelt de marge voor ADO bij Roda JC. De ploeg in Den Haag is goed op weg naar de play-offs. We gaan, uh, ja, ik heb niks meer. Dus nee, nee, ik denk dat we Zal allemaal... We gewoon uh, uh, kijken of we uh, het uh, hiermee kunnen halen tot een 3 in die wil heel graag uh, een, uh, uh, een sigaartje roken, volgens mij. Matthijs De Licht was de <laughs> eerste Ajax-speler met een eigen doelpunt in de eredivisie sinds maart. Ben jij de John uh, Frederik Staf van Zandvoort Ja, ja. <laughs> Kenny Tete schoot toen uh, in eigen doel. Ook trouwens in een wedstrijd tegen Excelsior Traditie dus. Bet Friday maakt 1-0 voor Sparta tegen Heracles. Uh, het, hij werkt de voorzet van Nelom achter het standbeen binnen. 1-0 dus voor Sparta. Ik zeg uh, tot zometeen. Het lijkt me een goed plan.